Uh, wil ik met jullie de Bijbel openslaan vandaag. En het stuk wat ik uh, aan jullie ga voorlezen is uh, een psalm van David. Het is psalm 139. Jullie kunnen het uh, meelezen op de biemer. En het is een, een psalm die in het begin heel bemoedigend en geruststellend is. En op een gegeven moment komt er een soort omslag in de psalm. Heer, u kent mij